6 uur. Het NOS Journaal. Jurist Ubnitzki. Kabinet wordt maandag gepresenteerd. Onrust over hoge zorgpremie en Halbe Zelstra nieuwe fractievoorzitter VVD. Het kabinet Rutte 2 staat maandag op het bordes. De oppositie in de Tweede Kamer heeft er geen behoefte aan om eerst nog een debat te voeren met formateur Rutte melden bronnen in Den Haag. Daarmee staat niets een beëdiging op maandag in de weg. Rutte wordt naar alle waarschijnlijkheid vandaag nog benoemd tot formateur. Dan kan hij morgen beginnen met het ontvangen van kandidaatbewindslieden. Voorafgaand aan de Bordeaux-scène is maandag de eerste vergadering... van een nieuwe ministersploeg waarin de precieze taakverdeling wordt vastgesteld. De partijen die de oppositie gaan vormen zijn kritisch over het regeerakkoord. Onder meer PVV, SP, CDA en D66 zeggen dat de middeninkomens te hard worden getroffen...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 De grote zorgverzekeraars krijgen veel telefoontjes van verontruste klanten. Die maken zich zorgen over de invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie... en willen onder meer weten wat dit voor de hoogte van hun premie gaat betekenen. Bij de grootste zorgverzekeraar, Zilveren Kruis Achmea... kwamen gisteren 10.000 telefoontjes binnen. Dat is 25 meer dan op een normale dag. Ook veel leden van de VVD zijn geschrokken van de plannen met de zorgpremie. Op de site van de partij staan veel boze reacties... De fractievoorzitter van de VVD in Schijndel... wil dat het voorstel wordt voorgelegd aan de leden... op een landelijke partijvergadering. Halbe Zijlstra wordt de nieuwe fractievoorzitter van de VVD. Hij is de enige kandidaat. Morgen wordt hij gekozen als opvolger van Mark Rutte. De 43-jarige Zijlstra is nu demissionair staatssecretaris van Onderwijs. Tot aan de verkiezingen was Stef Blok fractievoorzitter van de Liberalen. Hij gaat het kabinet in. Bij de Amerikaanse autofabrikant General Motors verdwijnen dit jaar 2600 banen in Europa. Dat heeft het moederbedrijf van onder meer Opel bekendgemaakt bij het presenteren van de kwartaalcijfers. Veel van die 2600 werknemers zijn al vertrokken, vrijwillig of via natuurlijk verloop. De autofabrikant had door de crisis een slecht kwartaal in Europa. Eerder besloot autofabrikant Ford al duizenden banen te schrappen in België en Groot-Brittannië.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 Voor het beramen van aanslagen heeft Erik-Jan Q in hoger beroep een lichtere straf gekregen. Tien jaar en zes maanden cel. Eerder was hij door de rechtbank tot twaalf jaar veroordeeld. Q wilde onder meer een aanslag plegen in Den Haag tijdens Prinsjesdag. Daarnaast is hij veroordeeld voor het bezit van wapens en grondstoffen voor explosieven, het versturen van dreigbrieven en diefstal van geld. De straf valt nu twee jaar lager uit, omdat het lang duurde... voordat het hoger beroep diende en Q die tijd... in de extra beveiligde inrichting in vrucht doorbracht. In het zuiden van India zijn zo'n 150.000 mensen geëvacueerd... vanwege een naderende tropische storm. Gevreesd wordt dat die storm, met windsnelheden van 100 km per uur... later vandaag boven land komt en dat laaggelegen gebieden onderlopen. Vooral de deelstaten Tamil Nadu en Andhra Pradesh lopen gevaar. Honderden scholen zijn daar ingericht als opvangcentra. Schepen zijn naar veiliger gebied verplaatst. De goederenoverslag in de Rotterdamse haven blijft groeien. Dat is vooral dankzij de export. In de eerste negen maanden van dit jaar... werd bijna 2 meer overgeslagen... dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens president-directeur Smits van het havenbedrijf... komt het positieve resultaat vooral door de oliesector. Hij verwacht dat over het hele jaar genomen de groei iets lager uitvalt. Het weer, het is droog en zo'n 11 graden. Ook morgenochtend droog, maar in de middag volgt vanuit het zuidwesten regen voor dan maximaal 10 graden. Aan WB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar 110 kilometer file. Normale avondspits, de meeste vertraging is bij Utrecht en Rotterdam. Bij Amsterdam valt het wel mee. Een paar dingen van op, is een aanreding geweest op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen de knopen Leende Heide en Afwit Falkenzwart 5 kilometer. Vanwege de berging zijn nu bij de afwet Falkenzwart 2 rij dicht. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht is een aanrijding geweest met meerdere auto's. De eerste berichten spreken over 10 auto's. Tussen de afritten Oosterbeek en Wageningen is de linkerrijstrook dicht. Vanaf knopend Waterberg tot aan de afritten Wageningen staat nu 5 kilometer. Verkeer richting Utrecht kan voorlopig beter omrijden... vanaf knopend Grijshoord via de A50 en de A15. Geeft ook vertraging richting Arnhem. Daar staat nu tussen knopend Maandenbroek en af het Oosterbeek 10 kilometer.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Acht minuten over zes, goedenavond. Nou, dat regeerakkoord zorgt binnen een paar dagen voor politiek vuurwerk. Met name het plan van PvdA en VVD om de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken... is zwaar onder vuur genomen in de Tweede Kamer. Michael Breedveld, onze politiek verslaggever, verklaar de commotie hierover in de Kamer. Nou ja, die commotie heeft natuurlijk vooral te maken met de onduidelijkheid die erover is ontstaan. Als we even sec kijken naar de zorgpremie zelf, die wordt dus inkomensafhankelijk... Eh, waardoor de premie per maand kan variëren voor mensen met een minimuminkomen of bijstand van 20 euro per maand tot mensen met een inkomen van 70.000 euro per jaar of meer van uh, maar liefst meer dan 500 euro per maand. Ja, en uh, dat wordt dan wel weer gecompenseerd deels uh, door uh, uh, ja, belastingkortingen. Maar hoe dat precies uitpakt is lastig te berekenen. Uh, ja, en waardoor de indruk ontstaat, in ieder geval in de Tweede Kamer, dat uh, met name de midden en de middenhoge inkomens het gelag betalen. En de vraag is natuurlijk of men dat eerlijk vindt. Nou, als je kijkt en, uh, naar de e-mailbox van de VVD... zo je eerder eerder deze uitzending die is behoorlijk vol aan het lopen... met ja. uh, mails van bezorgde boze kiezers. En inmiddels ook een, uh, een, een reactie via een e-mail van VVD'er Stef Blok. Hoe doet hij dat? Ja, hij mailt de mensen terug... die uh, met boze dan wel bezorgde reacties naar hun partij... Uh, gemaild hebben. Het zijn overigens meer dan 1200 reacties op de VVD-site... en wij begrijpen van de Kamerleden dat zij persoonlijk ook veelvuldig gemaild worden. De VVD heeft wat uit te leggen. En dat doet uh, Stef Blok uh, dus, uh, mede-onderhandelaar namens de VVD. Hij geeft toe in die mail dat, uh, hij, uh, dat zijn partij ook beseft... Uh, dat de inkomensafhankelijke premie een vervelende maatregel is... Um, hij probeert ook duidelijkheid te geven aan de mensen... wat gaat dit voor hun inkomen betekenen. Nou, ik kan het even vertellen. Bijvoorbeeld, een rekenvoorbeeld. Um, twee verdieners met twee kinderen onder de 18. Het inkomen van het gezin bedraagt 40.000 en 30.000, dus 70 in totaal. Die twee gaan er dus 136 euro per jaar op achteruit. Nou, dat valt mee... Maar op het moment dat uh, het loon gaat stijgen en één van de twee 70.000 euro verdient en de ander thuis zit en het huishouden doet, een verlies van 1730 euro per jaar. En als er twee goedverdienende mensen in dat huishouden zitten met twee kinderen onder de 18, gaan ze er maar liefst 5730 euro op achteruit. Iger Breedveld. Alles op reisjes, dankjewel. Die bedragen die, uh, hebben gezorgd voor een reactie bij VVD-prominent Hans Wiegel. Die vindt dat de plannen van VVD en PVDA... voor die zorgpremie moeten worden aangepast. Misschien, zei hij, is dit nog wel nivellerender dan toen het kabinet in elder zat. En dat zei hij vanochtend. Hij hoopt dan ook dat de plannen nog veranderen. We hebben natuurlijk de Tweede Kamer, maar we hebben ook de Eerste Kamer... een instituut dat u wel en mij ook wel bekend is...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 Ja, wie ook kent de Eerste Kamer, die let op zorgvuldigheid. Maar ook let de Eerste Kamer, heb ik nu de laatste jaren gemerkt... altijd op de effecten voor allerlei groepen, overgangsmaatregelen... en vooral ook op de vraag, past dat nou in het systeem? We hebben een systeem waar op dit moment de verzekeraars een belangrijke rol hebben. Die worden nu weer grotendeels afhankelijk van staatsinvloed. Dus het is een heel onoverzichtelijke situatie. Dat blijkt ook wel uit het debat van vandaag... En het rekenvoorbeeld dat u net liet horen geeft wel aan dat er ook onrechtvaardigheidselementen in zitten. Ik bedoel, je bent toch echt geen rijkaart als je in Nederland 70.000 euro om eens een tweetjes brengt, of als er één werkt en de ander thuis op de kinderen past. Dus het beeld dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen... dat is op zijn minste een merkwaardig beeld. Want niemand met een bruto inkomen achter de van 70.000 euro zal zich toch zo rijk voelen. Zeker niet als je weet dat je bij wijze van spreken... ook nog voor de kinderopvang meer moet betalen of voor je huis... Maar snapt het CDA heus wel uh, dat voor niks de zon opgaat en dat wij voor zware ingrepen in allerlei stelsels staan. Maar dan moet je eerst eens kijken uh, hoe gaat het nou precies met de uitgaven in dat systeem. En nu ontstaat toch het beeld op zijn minst van een enorme samenloop van, van extra lasten voor de gewone hardwerkende Nederlander. Uh, en een, een uh, ja, dat is toch een beetje onrechtvaardig. Ja, dat is natuurlijk een politieke keuze. Uh, de Eerste Kamer is er toch met name voor controle van wetgeving. Ik hoorde u wel wat, wat, wat dingen zeggen over past het wel in het systeem. Uh, uh, ga, gaat u hier nu gewoon keihard tegenstemmen in de Eerste Kamer? Nou, de Eerste Kamer is zorgvuldig. Dus die, die kijkt echt eens uh, even heel precies naar de rekensom als je bijvoorbeeld leest. Wat het Centraal Planbureau in de toelichting op het regeringsboord schrijft... die kraakt ook nogal wat kritische noten over dit element... ook in termen van uitvoerbaarheid... Voor de tekeraars uh, wordt het effect in budgetaire zin wel gehaald. Ja, dat zijn toch normale vragen voor een Eerste Kamer die juist ook op dat soort aspecten uh, let. Maar ook als het gaat om de positie van inkomensgroepen. Uh, nou, u zou eens mee moeten luisteren in de Eerste Kamer hoe daar in de loop van de jaren voor vele groepen werkelijk het onderste uit de kan is gehaald. Als de regering niet duidelijk kon maken uh, dat het uh, ook, ook echt nog te verdedigen uh, was. Er is dus altijd allerlei samenloop van, uh, van gevallen. U noemt net het voorbeeld. Als, als een van de partners uh, al dan niet tijdelijk niet meer uh, werkt, kan, uh, kan werken, dan, dan moet je ineens, uh, ja, niet honderden, maar in uw voorbeeld bijna 2000 euro meer op tafel leggen. We He, hebben het alleen nog maar over de zorg. Ja, dat krijg je niet zomaar uitgelegd, denk ik. Nee, dus u dreigt, maar u zegt nog niet gelijk nee, als ik het zo hoor. Wij zijn een zorgvuldige partij, we zijn een zorgvuldige tweede, uh, Eerste Kamer. Uh, die eerst eens dus goed gaat luisteren wat de, de Tweede Kamer ervan uh, van maakt. En u zult ons ongetwijfeld op de vingers kijken. Zo wordt ja. het ook. Want, want die verdediging van de VVD: uh, minder belasting betalen, verhoging van de algemene heffingskorting. Dat overtuigt u vooralsnog niet dat dat zorgt voor nog een redelijk evenwichtig beeld voor alle inkomens? Nou Ja, weet u, uh, als wij uh, met elkaar vele miljarden moeten bezuinigen, en dat snapt de CDA ook wel, dat er wat geld op tafel moet komen, dan kun je niet het beeld. Denk ik verdedigen met elkaar dat gemiddeld gesproken mediaan, is geloof ik het met een nieuwe woord, we ongeveer rondom de nul uitkomen met een paar kleine tegenvallers hier en daar. Ja, dat zal de gemiddelde Nederlander nog moeilijk kunnen begrijpen. Dat is typisch Haagse rekenmethodiek. Want heeft u al berekend trouwens wat het u gaat kosten, die inkomensafhankelijke premie? Uh, geen idee, want er zijn zoveel uh, maatregelen die mij treffen. Maar ik kan het nog wel dragen. Maar ik zit hier niet voor mezelf te pleiten. Maar voor de gewone hardwerkende Nederlander. Uh, een gezin met een paar kinderen. Uh, die heus wel snapt dat hij thuis ook wat beter op de centen moet letten. Maar die dit toch onrechtvaardig vindt. En ik denk dat hij daar reden voor heeft. Ik zie electorale kansen voor uw partij. Ja, maar de Eerste Kamer heeft vele partijen die daar scherp uh, ook op elkaar uh, letten. Maar het is waar. Het CDA staat altijd open voor spijt optanten. Elko Brinkman, fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer. Dank voor uw eerste reactie. Graag gedaan. Air Force One is onderweg naar New Jersey. President Obama wil met eigen ogen aanschouwen wat de storm heeft aangericht. Jolanda van der Velde, verkeersinformatie. Een flinke kettingbotsing op de A12 met gevolgen. Ja, dat kan je wel zeggen, Lucella. Uh, acht auto's, volgens de laatste berichten, ook van Omroep uh, Gelderland, hebben we doorgekregen. Het is allemaal gebeurd op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Daar staat nu tussen Knopend Waterberg en af het Wageningen 7 kilometer. Tussen de de Oosterbeek en Wageningen is de linkerreis ook dicht. En volgens de laatste berichten zijn de meeste auto's niet meer uh, rolbaar, zoals ze dat noemen. Dus die moeten allemaal weggesleept worden. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden vanaf knooppunt Grijzer dan via de A50 en de A15. Aan de andere kant begint ook een aardige file te groeien tussen knooppunt Maanderbroek en af het Oosterbeek zo'n 10 kilometer. Uh, daar is het misschien slimmer om, om te rijden via de A30 over Barneveld richting Arnhem. Dan in de start van de spits nog een aanrijding op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij de Alfred Bunschoten 5 kilometer, daar zijn alle rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. Ergens rond deze tijd komt president Obama aan in de staat New Jersey. Hij gaat daar de schade bekijken die Storm Sandy heeft aangericht. New Jersey, iets en zuidwesten van New York, is een van de zwaarst getroffen staten. Steven Delhaas woont daar. Goedemiddag voor u. Goedemiddag. U woont daar niet ver van de kust, meen ik. Hoe hebt u de storm doorgemaakt? Uh, ik woon zelf in Tom's River, ligt ongeveer. 10 kilometer van de kust, uh, hoop wind, zware regen. Gelukkig niet zoveel schade aan ons huis. Maar ik, uh, ik ken zeker mensen die, uh, die er veel erger af zijn dan, dan ik. Maar ze hebben wel de gelegenheid gehad om rond te kijken en te zien wat de schade is? Ja, ik heb, uh, ik heb zelf een huurhuisje vlak aan de baaizijde ja, van New Jersey. Dus eigenlijk niet aan de zee, maar aan de baai. En uh, ik ben daar gisteren even bezig kijken. Ik kon er niet eens bij, want het staat ongeveer een halve meter water. dus ongeveer ongeveer diep. En uh, mensen werden uh, via bootjes en, en uh, die geëvacueerd uit hun huizen. Dus uh, voor zover ik kon zien was de schade enorm. En het zou ook wel uh, vrij lang duren voordat uh, alles een beetje normaal is de gang gaat hier. Even om een beeld te schetsen voor de luisteraar. Want New Jersey is qua oppervlakte even groot als Nederland ongeveer. Hoeveel van deze staat is inderdaad getroffen door Sandy? Ik denk, uh, zowel de, zoals uh, ik denk, de hele staat. Uh, zeker 80 procent. Want het noorden van de staat ligt een beetje in de schaduw van New York. New York. Maar het zuiden, vanaf Cape Medas, het zuidpuntje, tot aan ja, laten we zeggen, het noordeinde... Is, is zeker blootgesteld aan de hoge winden en het, uh, de stormvloed. Dus in, in principe is heel de staat is, uh, ja, aangetrokken bij dit, uh, deze storm. En veel mensen waren ook opgeroepen om te evacueren. Maar heeft iedereen dat gedaan, daar aan de kust bij u? Nee, nee, de, de staat heeft verplicht gesteld ongeveer twee dagen van tevoren dat die mensen op de Schiereilanden, ze noemen het hier de barrier islands, dat die dus uh, van het land af moesten. Maar sommige mensen hebben daar geen gehoor aan gegeven en dat zijn nu de mensen die dan via uh, bootjes en, en andere mogelijkheden van die eilanden afgehaald worden, want er is daar bijna niks meer over. Er is geen stroom, er zijn problemen met het, uh, het aardgas en, en die mensen kunnen gewoon niks doen, dus nu komen ze... Daar zei ik al de laatste twee dagen bezig om de mensen eraf te krijgen. En u woont al zelf zo'n tien jaar in New Jersey. Hebt u ooit zo'n heftige storm meegemaakt? Ik, ik zelf niet. Uh, we hebben wel uh, meerdere orkanen gehad. Vorig jaar hadden we nog eentje, uh, Hurricane Irene. Maar dat was uh, vele malen minder dan wat we nu hebben. En mijn familie, of mijn vrouw, die woont hier al veel langer. Die woont hier al 35 jaar. En die heeft nooit, uh, nooit zoiets zwaars meegemaakt. Het is dus tot nu toe de zwaarste orkaan die ze ooit hebben gehad. En hoe heeft zij dat ervaren? Uh, het, was, het was angstig, gelukkig. Zoals ik zei, zitten wij wat verder van de kust af. Maar de, de harde windstoten, ja, dan hoor je toch je huis een beetje kraken... en je ziet de bomen in de tuin zie je flink bewegen. En dan zei je toch elke keer van, blijf ze staan. En dan zie je mensen om je heen waar, waar bomen gewoon uit de grond gerukt zijn. Dus het, was, het was angstig op sommige momenten. Ja, U werkt voor een wegenbouwbedrijf, hè? Klopt, dat klopt, ja. ja. ja. Dus deze storm bezorgt u misschien ook al werk? Ja, vorig jaar toen, uh, met, toen Irene voorbij kwam, die, die orkaan toen, hebben we eigenlijk veel uh, noodwerkzaamheden moeten verrichten. Nieuwe wegen sorteren, die waren weggespoeld. Dit jaar ziet het eigenlijk wat, uh, wat, wat, wat ja, minder leuk uit, want vooral die eilanden die zo goed als helemaal overspoeld zijn, die moeten natuurlijk allemaal schoongemaakt worden. En uh, ja, meestal doen gewoon de dorpen zelf benaderen ons als aannemerslijnen zijn van of wij hun kunnen helpen. Maar uh, ik ben nog niet helemaal op de hoogte of er al werk voor ons beschikbaar is. Ja, dan komt de president even op bezoek vanmiddag om te kijken wat er allemaal gebeurt. En of er goed gewerkt wordt qua herstel. Is dat belangrijk voor de, voor de Amerikanen bij u in de staat? Ik, ik denk zelf wel. Het geeft toch een beetje uh, ja, steun dat, dat ze er niet alleen voor staan. En het is natuurlijk ook binnenkort verkiezingen. Dus, die, uh, dus de president moet natuurlijk wel uh, ja, laat ik zeggen, van zijn goede kant laten zien. Zodat hij... Uh, ja, herkozen wordt. Ik denk dat dat zeker meetelt. Ja, politiek ingegeven. Precies. Steven Delhaas in New Jersey. Sterkte daar. Dank u wel. Dank u. Ze bestaan 50 jaar en dat vieren ze over een maand met vier concerten. Dan hebben we het over de Rolling Stones. Opnieuw zullen de fans dan niet de ware Mick Jagger zien. Hij is een meer complexe persoonlijkheid dan de rebel die die al een halve eeuw acteert. Denkt u misschien, hoe komt ze daar nou bij? Nou, ik heb het ook maar van Philip Norman. Die heeft een boek geschreven, Mick Jagger heet het. Het is nu in het Nederlands verschenen. En Jeroen Wilaert, die praat met deze beroemde Rockbiograaf over Jagger. Hij diende zich beleefd aan als een rijk en smaakvol man... maar daarmee liet Mick Jagger nog niet zijn ware gezicht zien. De Jagger die de wereld kent is een creatie. Een rol hem toebedeeld door de eerste manager, Andrew Alden. Die zei, als je lelijk doet, word je rijk. En dat heeft hij 50 jaar gedaan. Maar de realiteit is gecompliceerder... ...en minder sensationeel dan de mythe, zegt Philip Norman. To meet you. Yes, he was given a role to play 50 years ago by Andrew Olden, the Stones' first manager... ...who essentially said to the young Mick, if you pretend to be very wicked, you'll get rich. En dat suited Mick, dus so hij to be wicked voor 50 jaar fact, En in feite is de realiteit and interessant en complex, maar less sensational dan de myth. Ik je. Ik Jagger was de sportieve zoon van een strenge gymleraar, het tegendeel van een rockstar heel echt is zijn oorspronkelijke hartstocht voor bluesmuziek en dat bestaat altijd nog Yes you, I think perhaps that's the only thing he ever really sort of loved with a sort of totally undivided love and I'm sure it's still there. Het begon als een intellectueel tegenwicht tegen de arbeideristische rock and roll toen bluesplaten nog moeilijk te krijgen waren en de spelers nauwelijks te zien. You could follow rock and roll which was rather blue collar and disreputable maar de blues had meer een kind of spin op. Het it. It was hard om de bluesmuziek te vinden. Het was moeilijk om de recorden te krijgen... of moeilijk om de performance te zien. Dus er was een beetje een soort van of one-upmanship... een beetje uh, um, prestige in de blues te volgen. De essentie van de Jagger-mythe is een Amerikaanse groepie. Het meisje dat toen met alle sterren naar bed ging. Desgevraagd zei ze, hij was goed, maar geen Jagger. Ook in bed kon Mick niet tegen zijn imago op. The essence of the Mick Jagger myth. It's the groepie in America in the 70s who would sleep with all these big rock stars. Jim Morrison, Jimmy Page. And the next day her friends would say, What was he like? And she's always said he was good, but he wasn't Mick Jagger. So nothing can measure up to the Mick myth, even Mick. Ook voor zijn biograaf bleef de ware Mick zich verborgen houden. Hij is vrijwel geheel nep, maar dat maakt hem ook interessant. Anders dan John Lennon had hij geen ongelukkige jeugd. Maar toch blijft hij zelf de honger om geliefd te zijn, beroemd te blijven. Mick is almost totally fake, but someone who is so incredibly fake is interesting. I mean, what is that fakeness hiding? And why does the fakeness exist? And why does someone who... Um... Unlike John Lennon, did not have a traumatic childhood and early life, had a happy family life. Why does he have exactly the same hunger to keep being famous and being loved and adored by people um, as if he'd had a, a terrible childhood? He, he had a very secure early life. Mensen die him ontmoeten noemen hem charmant en intelligent, onherkenbaar of Mick Jagger voorbeeld van megalomanie en rockstar zelfzucht. Anyone who ever meets him says they met this charming, intelligent, quiet, self-effacing character who was almost unrecognizable as Mick Jagger. Examples of rockstar selfishness and megalomania and narcissism. Altijd heeft hij zichzelf uit zijn muziek gehouden. Ook daar speelt hij een rol. Heel typerend is toch Under My Thumb. Meestal zat hij onder de duim, was niet altijd dominant. Mick always keeps himself out of his muziek. He always plays a role, even in a song. But I think uh, one of my favorite tracks is also kind of emblematic. His attitude to women was, was under my thumb. Though in fact, he was often under their thumbs. He wasn't always the dominant one. Philip Norman over Mick Jagger. Dat is een lekker eind van dit Radio 1-journaal. Genoeg satisfaction die we gekregen hebben we zo tegen half zeven. Lucel en ik wensen u een prettige avond. En Joost Eermans, kom er maar in. Tim, goedenavond. Grote consternatie in Nederland en bij vele, vele mensen uh, over de berekeningen van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Vorig jaar zat Rutte er 50 miljard naast, weet je nog, in Brussel. Ik hoop dat hij zich nu ook weer vergist. Want als het klopt, dan ga ik mijn hele gezin in België verzekeren en dan stem ik nooit meer VVD, Tim. Het is echt afgelopen. Kan dat <laughs> er maar in België verzekeren? Nou, dat hoop ik. Dat gaan we maar eens uitzoeken. Dat is een harde ah. belofte die u maakt hier. Ik maak een belofte. Als dit niet wordt herberekend, als er hier niet op teruggekomen wordt, stem ik geen VVD meer. Ik vind het werkelijk ongelooflijk. Joop den Uyl is postuum de winnaar van de verkiezingen geworden, kan je zeggen. Het rijk, rijke mensen gaan nog meer bloeden voor arm. Maar wat is rijk? Ik bedoel, 70.000 bij elkaar. Dat werd net al voorgelezen door Joost de Vullings. Dat is al, al, al rijk volgens dit kabinet. Waarom betaalt u überhaupt een tweeverdiener, vraag ik jullie, straks voor precies dezelfde doktersbehandeling? Gewoon vier keer zoveel. Überhaupt, waarom kan inkomenspolitiek via de zorg worden ge ge geleverd. Dat, dat is belachelijk. Het is ongelooflijk. Doe dat gewoon via de belastingen. Ik ben nogal boos begrijp hierover. En uh, ik, ik wil de mensen horen over mijn stelling. Dat is namelijk dat ik vind dat elk overheidsproduct... gewoon voor iedereen een gelijke prijs moet hebben. Niks uh, inkomenspolitiek via de producten. Kinderopvang. Waarom zouden rijken meer moeten gaan betalen dan armen? Uh, dat, dat slaat nergens op. Ik zeg, het moet voor iedereen gelijk en even duur zijn. Dus ook de zorg. Weg met die inkomensafhankelijke zorgpremies... 0800-1121, doe met mij mee. Maak er een hete herfst van. Ik sta ook helemaal aan de kant van Hans Wiegel trouwens... en, en vele van onze dus VVD-leden. Um, ik wil uw mening horen bij Avondspits. Uh, overheidsproducten dus voor iedereen even duur. U kunt ook mee twitteren. Gebruik ervoor mijn zelfbedachte zorgpremier. Hashtag zorgpremier, want dat is het inmiddels. Uh, hashtag Avondspits, 0800 -1121. We zijn er met Avondspits, het debatprogramma op Radio 1. Zal en direct naar de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Tot zo.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 Woningcorporaties moeten mogelijk nog meer meebetalen... aan de redding van Vestia. Deze saneringsbijdrage komt bovenop de 675 miljoen euro... die de corporaties de komende tien jaar samen moeten ophoesten... om Vestia overeind te houden. Dat schrijft demissionair minister Spies. Vestia zit in grote financiële problemen... wegens speculatie met risicovolle financiële producten. Het kabinet Rutte 2 staat maandag op het bordes... melden bronnen in Den Haag. De oppositie in de Tweede Kamer...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 Het KOPD controleerde aan de Nederlandse grens zo'n 25.000 auto's... waarvan er 2.500 te hard reden. In Duitsland werden meer boetes uitgedeeld. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Op dit moment uh, brede opklaringen, al zien we wel veel sluierwolken. Mm, die sluierwolken die horen bij een storing die dichterbij komt... en in de loop van de nacht gaan we dat merken aan een verder toenemende bewolking. Eh, voordat de wolken echt dikker worden, koelt het in het oosten van het land nog af naar 2 of 3 graden. In het westen is de graad of 6. En aan het eind van de nacht kan in Zeeland de eerste neerslag vallen. Dat die neerslag hoort bij een regengebied breidt zich in de loop van morgen over de rest van het land uit. Misschien in het noordoosten eerst nog een klein beetje zon. Later overal grijs en nat weer. En aan het eind van de dag in het zuidwesten weer een paar opklaringen. Het wordt 10 graden. Dan staat een stevige wind, vooral bij zee waait het hard uit het zuiden, windkracht 7. De dagen daarna is het ook van tijd tot tijd behoorlijk winderig. Vrijdag is het even wat minder nat. Zaterdag luwt de wind dan misschien, maar regent het weer behoorlijk. En zondag keert dat dan weer om. Het hoort bij een wisselvallig herfsttype. Aan WB verkeersinformatie in de, in de start van de spits zijn veel aanrijdingen geweest. De teller staat nu nog op 74 kilometer. De A12 Arnhem richting Utrecht is helemaal dicht tussen de afritten Oosterbeek en Wageningen. Eerder vanavond was daar een kettingbotsing met zo'n acht auto's. Die auto's worden nu geborgen. Vanaf knopend Waterberg tot aan Afwet Wageningen staat inmiddels acht kilometer file. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden vanaf knopend Grijsord. via de Betuwe over de A50 en de A15. Ook de andere kant een lange file tussen knopend Maanderbroek en af het Oosterbeek. 10 kilometer richting Arnhem. Verkeer richting Arnhem kan al het beste omrijden vanaf knopend Maanderbroek. via Barneveld over de A30, de A1 en de A50. Verder is ook een aanrijding geweest op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij Rotterdam-Feyenoord 3 kilometer op de Parallelbaan. Daar is ook de linker dicht. Door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Putten en Nunspeet. Reisers tussen Amersfoort en Zwolle moeten rekening houden... met een uh, vertraging van meer dan een uur. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De zorg moet voor iedereen gewoon even duur zijn. De avondspis brengt u op de plek waar u wil zijn, in het centrum van het debat. Welkom. Bel WNO. 0800-1121. Ja, goedenavond, Mark Rutte. Inmiddels bombardeer ik hem tot zorgpremier. Heeft serieus wat uit te leggen aan hardwerkend Nederland. Modaal gaat bijna de helft meer aan zorgpremies betalen. Bovenmodaal wordt het nog veel en veel erger. Was Rutte soms even aan het piano spelen toen dit besproken werd aan de onderhandelingstafel? Ik vind sterke schouders met zware lasten prima. Ik vind ook dat de kostenorkaan in de zorg beetgepakt moet worden. Maar doe dan eerst even iets aan die compleet inefficiënte ziekenhuizen. Laatst las ik dat verpleegkundigen per dag gemiddeld 2000 euro aan ongebruikte medicijnen... Weggooien. Dat alleen al is een potentiële besparing van 3,7 miljard euro per jaar. Maar nee, de zogenaamde rijken mogen weer gaan bloeden. Principieel zou elke inkomensafhankelijke zorgpremie voor een VVD'er over my dead body moeten zijn. Want waarom mag de dok dokter mij meer in rekening brengen voor exact dezelfde behandeling als een stratenmaker? De groenteman vraagt toch ook niet eerst om je loonstrookje voordat hij de kassen aanslaat? Inkomenspolitiek doe je maar lekker via de belastingen, niet via de zorg. De overheid moet voor al haar producten aan iedereen gewoon een gelijke prijs breken. Wel nou? 0800-1121. goedenavond, wordt het een hete herfst? Nou, als, als ik de internet, uh, site sites bekijk, dan denk ik van wel. Heeft u zelf wel eens in de, heeft al in de gaten wat dit allemaal voor u gaat betekenen? Ik, ik schrok ervan, ik schrok er zeer van. En ben niet de enige. Uh, het komt rijk op meer, veel kiezers wilden Samsom niet. Anders wilden weer veel kiezers Rutte niet. Maar de combinatie is nog desastreuzer dan we, dan we eigenlijk dachten. Wat vindt u? Moet de zorg en bijvoorbeeld ook de kinderopvang... niet gewoon voor iedereen even duur zijn? Waarom zou een rijk? daar meer voor moeten gaan betalen. Ik vind het bijzonder uh, onzinnig. Christian de Graaf reageert bij mij en die zegt Eerdmans, ik ga voor loonsverlaging. Ja, dat is ook een oplossing. Dat levert waarschijnlijk netto meer op. Hashtag zorgpremier. En Palja doet het ook met hashtag zorgpremier. Eens geen inkomensafhankelijke voor overheidsproducten, belasting en Toeslagen zijn de methode. Ik vind ook dat moet je niet via de producten doen. Eh, wat vindt u? Moeten wij eh, producten van de overheid wel of niet voor iedereen een gelijke prijs berekenen? Straks eh, de SP aan de lijn. Aan het einde van de uitzending daarvoor nog een, een directeur van een vergelijkingssite voor eh, zorgproducten. Die gaat mij ook even bijlichten. En we gaan naar de eerste beller. Ricardo is en komt uit Rotterdam. Goedenavond. Ja, goedenavond Joost. Ja, ik, uh, ik feliciteer je met de nieuwe regering. Zou ik, zeggen. ik heb er een pilsje bij gedronken. En uh, uh, we weten allemaal in Nederland dat de uh, inkomens niet allemaal, uh, we verdienen allemaal niet evenveel. Er zijn mensen die helemaal niks verdienen. En uh, met deze regering, ik, heb, ik woon al 30, 40 jaar hier in, in Nederland. Iedere keer als bezuinigd uh, moest worden, moest de man met de smalle beurs nog smaller gaan leven. Nou, met deze nieuwe zorgbeleid uh, uh, ga ik nu, ga ik misschien hele rijke mensen op straat zien. Dat is wel mooi en ik zou zeggen van, dat ik van Rutte... Ja. Dat ik van Rutte's mond moet horen, eerlijk delen... Nou, daar heb ik nog een extra pilletje bij gedronken. Nou, nou, dus nou van, je moet nou, niet dronken worden. Word niet dronken in je ja, linkse dromen, nee, uh, Ricardo. Nog, ik ben nog zo, maar als het zo doorgaat... ga ik een veel uh, grotere feestje vieren. nou, nou, nou, dan nou, Het is namelijk zo, het is gebleken dat de kiezers... Macht hebben. Want als je tegen een rechtsblok een groot linksblok zet. dan kun, kan je rechts links laten ombuigen. En dat ja. is dus nu gebeurd. Ja. En dat is heel fijn voor Nederland. Nou, dank je, Ricardo. Volledig met je oneens. Eh, wat vindt u? Vindt het goed dat de inkomensafhankelijke zorgpremies. dus, nou laat ik eens wat zeggen. voor een, voor een uh, modaal inkomen. 1800 euro gaat worden inkomensafhankelijk per jaar. En dat was voor. voor, uh, voor in het basispakket voor iedereen 1280 euro exclusief zorgtoeslag. Um, ben je nog iets rijker, dan zit je op 66.000 inkomen per jaar. Dan gaat het naar vijf en een half duizend. Uh, dat zijn toch bizarre. Ik schrok er echt van: dat zijn toch bizarre bedragen. Mensen gaan failliet. Mensen moeten, gaan zich niet meer verzekeren, denk ik ook, als dat doorgaat. Mensen gaan naar het buitenland. Daar ben, hoor ik zelf ook bij. Uh, Basalt uh, Probenade zegt: uh, Ik stemde de, VVD, uh, of stemde de VVD in met de PvdA. Zorg omdat ze weten dat het toch wordt afgefakkeld in de Senaat. Dat is wel heel strategisch. Wijnand zegt mij: Eerdmans, oneens. Want met inkomensafhankelijk is niets mis. Maar het moet wel eerlijker verdeeld worden dan nu. En Leonie zegt mij, Eerdmans, ik denk dat ik maar moet stoppen met werken, dat is veel goedkoper. Ja, ik ben het er vo daar volledig mee eens bijna, je zou het er eens mee worden. Piet van Ess uit Nijmegen. Ja, goedenavond. Helaas moet ik je ook ongelijk geven. Want het moet voor iedereen toegankelijk blijven, want in 2006 was er ook al sprake, en toen heeft het CDA het zogenaamde zorgtoeslag ingevoerd... Is dat een iets waar we naartoe moeten, allerlei regelingen... No. met heel veel ambtenaren gaan, uh, gaan toetsen, zodat mensen weer zorgtoeslag krijgen? Maar Piet, is, is, is het... geef ja? me nou eens antwoord op de vraag... waarom moet iemand die wat meer verdient een veel hogere prijs... voor precies dezelfde doktersbehandeling hè, betalen als een arm, uh, iets armer persoon? Dat, dat gaat er nergens je, over. Omdat je een half broodje niet kunt vergelijken met een oogarts. Zo. Ja, Ik heb het gezegd. Ja, de, nou, Piet, dat is wel makkelijk, want dat ja, verklaart het dat is toch, toch niet? Dat, dat verklaart het is toch makkelijk. niet? makkelijk. Want iemand die arm is, zou ook zorgen moeten gebruiken. En weet je wat het is? Ja. Uh, en, maar... uh, en vergeet je ook bij je te vertellen dat mensen die een laag inkomen hebben, vaak de meeste zorgkosten hebben, omdat ze uh, een, een zware handicap hebben. Nou, als je ziet dat de WTCG wordt afgeschaft, als je ziet dat alle aftrekpost, uh, kleding en beddengoed. Uh, Medicijnen, diëten worden ook afgeschaft. En dan komen uiteindelijk bij de lagere inkomens. Ja, maar er zijn, er zijn, dus er zorg, Piet, er zijn zorgtoeslagen voor. Mensen worden geholpen aan de onderkant. Juist nee, precies... maar er zijn, die, nee, maar die toeslagen worden afgeschaft. en dat is allemaal naar de nieuwe belastingregeling gegaan. Wat onder andere ook de thuiszorg. De, de grote kans dus is gisteren ook gezegd door de CG-raad. Dat driekwart van de mensen ook in de lagere inkomens de thuiszorg zelf moeten gaan betalen. Maar je, daar hoor ik je niet over. Maar, je zit, nee, maar het punt is voor mij... Het gaat erom dat als ja, je iets meer verdient... je kunt dan nee, punten hebben, maar je moet ja. verder kijken... dan je neus lang is. Je, het, mijn punt is juist dat als je wat meer verdient... dat je niet alleen hogere belastingen betaalt... maar ook nog eens een ja, keer dus veel, meer, eens in, veel meer gaat betalen... voor zorg waar je waarschijnlijk veel minder nee, gebruik maar van maakt. Ik weet je wat het is? Kijk, het is een systeem. En bij systemen is het altijd... en dan heb je met computers bijvoorbeeld ook... dat zal verfijnd moeten worden. En dat de kritiek is... Want je hebt ook bijvoorbeeld mensen, eentje die voor 50.000 euro werkt. En je hebt ook iemand die in hetzelfde gezin niet werkt. Ja, wat doe je daar dan mee? Nou, dat telt goed. Ja. Kijk, dat, dat het verfijnd moet worden en, en dat uh, de, de oneerlijke dingen eruit gehaald moeten worden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, dit is niet het oneerlijk. systeem vind ik goed. Dit is desastreus. Piet van Ees, dankjewel. 0811-21. Zorg en andere overheidsproducten moet je gewoon voor iedereen even duur maken. Weg met inkomensafhankelijke premies. Ik vind dat veel rechtvaardiger. Aan de lijn Ruud Martens nu. Hij is directeur van independent.nl. En dat is een vergelijkingssite voor verzekerden. Goedenavond Ruud. Goedenavond. Ruud, is het allemaal waar? Dat is eigenlijk de hoofdvraag nu. Want Rutte zegt nu, ook op denos.nl, het is helemaal niet waar. Ik, ik weet niet waar de, waar, de, waar de paniek vandaan komt. Kun jij daar een licht over laten schijnen? Ja, we hebben vandaag redelijk wat tijd gestopt in het uitzoeken van wat er nu echt veranderd en wat dat betekent. En dan is het meteen maar om even duidelijk te zijn. Het is niet zo dat nu consumenten alleen maar, uh, zeg maar dezelfde premie betalen. Omdat in het loon natuurlijk ook allemaal... Uh, ...toeslagen betaald worden, AWBZ en dergelijke... Ja. ...die nu ook al inkomensafhankelijk zijn. Maar misschien goed om even op een rijtje te zetten... ...wat nu echt in 2014 gaat veranderen... ...dat alle luisteraars dat, uh, dat helder hebben. Um, ten eerste de basispremie... ...waar men nu gemiddeld zeg maar 1250 euro per jaar voor betaalt... ...die gaat dus aanzienlijk terug... ...en die wordt ongeveer 255 persoon ja. uh, per jaar. Ja. En dat geldt dus niet volgend jaar... want dat alles gaat in in 2014... ...dus volgend jaar verandert er nog uh, niet in die zin wat... De zorgtoeslag die verdwijnt helemaal, dus de teruggave die verdwijnt, die krijg je niet meer. Mm -hmm. Daarvoor in de plaats komt een inkomensafhankelijke bijdrage, die is 11,1% tussen het bedrag van een minimumloon, dat is 19.000 euro, tot maximaal twee maanden daal 68.000 euro. Dan hebben we ook nog een eigen risico. Ja. Dat is nu 220 euro. Dat gaat volgend jaar omhoog naar 350 euro. En in het jaar waarin alles op zijn kop wordt gezet, wordt dat ook inkomensafhankelijk. Precies. En dan ga je van 180 euro lager inkomen tot uh, 595 euro van hoge inkomen. Ja. En tot slot heb je een belastingvoordeel. Uh, de 52% tarief en de 42% tarief gaan naar beneden. 38 en 48 procent. Dat is waar, ja. dat moet je ook mee. Dat is waar, dat doet Rutte wel. Hij, hij, hij, laat het, hij laat het inkomensdeel, daar laat hij weer op stijgen in feite. Het punt is alleen, als je dit, jouw rijtje klopt precies met wat ik hier heb staan, betekent dit dus dat een modaal inkomen er dankzij de, de premie 1800 euro uh, mag gaan betalen uh, per jaar. En een dubbel modaal gaat het al naar 5500 euro. Dat bedoel ik, en dat gaat het om netto bedragen. Nou, die bedragen, daar ze allerlei uh, uh, discussies vandaag over. We hebben geprobeerd om dat goed op een rijtje te zetten... met al die aspecten rekening te houden. Omdat je dan een goed vergelijk hebt met wat men nu betaalt in 2012... Ja. en wat men in 2014 Nou, doe eens een gooi. Ik zeg tegen jou... Uh, jij gooit het even in jouw computertje daar. Ja, en dan neemt... heb ik het volgende. Nou. Uh, uiteindelijk uh, is het netto tarief, zeg maar, wat eruit komt. Dat betekent dat uh, mensen met een minimumloon... En dat is dus een loon van 19.000 euro. Die gaan er dan in 2014 eh, 10 euro per maand op vooruit. Die verdienen 123 euro netto ten opzichte van nu. Ja. En er zijn dus alle effecten, inclusief de belastingeffecten, okay. daar meegenomen. Als je dan modaal inkomen hebt van 34.000 euro, dan gaat er per persoon 26 euro op achteruit in 2014. Per maand? Per maand, ja. ja dus 312 euro Die, per jaar. 26, 20, ja. En uiteindelijk als je twee maanden modaal hebt of meer, dan ga je er 131 euro per maand op achteruit. En dat betekent dus als je een gezin hebt met twee uh, goede verdieners, dan ga je er toch nog 3100 euro per jaar op achteruit. Dat bedoel ik, dat bedoel ik, dat is pijnlijk, dat is pijnlijk. Het is niet die 5.500 die we, die we aantreffen her en der, maar wel meer dan 3.000 euro netto achteruit als je twee keer modaal met een gezinnetje bent. Dat gaat dus veel pijn doen. Ruud, Klopt, ja. Ja. Dat, dat ben je. Nou, bedankt, je hebt het mooi even uitgerekend. Nou, heeft Samsung letterlijk gezegd: vanaf de ton ga je 4%, dus komen, ga je 4% omlaag in koopkracht vanaf 2014? Ja, dat heeft hij inderdaad gezegd, heb ik ook gehoord. Maar wat wij berekend hebben, zijn alle effecten rondom de zorg. En wat hij volgens mij bedoelt is dat er nog meer effecten zijn die buiten de zorg zitten. Ja. Dus ook buiten het belastingtarief. Ja. Wat ook meegenomen moet worden. Nou, al die effecten die hebben wij niet vandaag kunnen doorrekenen. Nee. Dit is dus puur het effect op uh, je uh, gezondheidszorg, op je zorgrekening, uh, ja. zeg maar. Die je via je en zelf moet betalen. Ja. En dan wel het voordeel van de belasting. Uh, ja, die heb je erbij gedaan. Ruud, daarvoor zeer veel dank. Blijf even aan de lijn. Want uh, wie weet mm -hmm. komen nog vragen van ingewikkelde orde. naar jou toe. Dan, dan hebben we in ieder geval nu duidelijkheid, luisteraars. Er gaat dus wel behoorlijk wat veranderen. Het is niet zo desastreus als we eerst dachten. Maar nog steeds fors, zoals u hoort. Sinterklaas is er vroeg bij dit jaar. Maar hij deelt de verkeerde cadeautjes uit. Uh, Wim, Dors, zeg ik. Uh, Wim Dorsman zegt. Eerdmans, of het gaat om zorgverzekering, brandstof. bla bla bla. Lekker eten in België zou een goede oplossing kunnen zijn. Wim, ik, ik doe met je mee. Uh, WSL zegt, uh, Eerdmans ben eens, over het geld dat we uitgeven... hebben we immers al belasting betaald. Ja, luister, mijn stelling is dus, de zorg in het, in het bijzonder... zou niet inkomensafhankelijk moeten zijn. Gewoon voor iedereen een gelijke prijs. Laat uw geluid maar horen. 0800 1121. En u bent been, binnen bij Avondspits. Zoals mevrouw de Kroon uit Kaam. Uh, goedenavond, meneer Eerdmans. Ja, goedenavond. Uh, ik ik uh, zat onder het eten en ik kreeg ineens het, het idee... Als mensen dus, uh, en het zou vooral dan de meervermogenden zijn, dat die uh, meer gaan uh, betalen. Veel meer, veel meer als ik die rekensom hoor. Veel meer, Zou het een idee kunnen zijn om dan ook te zeggen van, <clears throat> boven een bepaald inkomen, dat je niet meer de verplichting hebt om verzekerd te zijn. Nou. Ja? Ik, ik roep maar iets. En ja. uh, dat, dat moet dan wel boven een vrij hoog inkomen zijn. En dan zou je misschien een tweede effect kunnen krijgen. Dat die mensen uh, preventief dan uh, uh, zich goed informeren en goed op die gezondheid gaan letten. Waardoor misschien die zorgkosten dan weer zouden kunnen betalen. Ik, ik, ik, ik vraag het dan, mag je onverzekerd zijn of je het strafbaar? Uh, ja, dat, dat mag dat inderdaad niet. En dat is ook wel om duidelijke redenen. Want mensen die zouden kunnen betalen, die zouden kunnen zeggen... ik ben niet meer solidair met de rest van Nederland... Dus als ik niks mankeer, dan betaal ik niks. Terwijl uh, ja. het systeem in Nederland is dat iedereen bijdraagt aan de gezondheidszorg. En dus niet in gelijke mate. Maar je mag niet onverzekerd zijn bij dat wel. Dan krijg je een boete van de overheid. Helder. Dank je, Ruud, uh, voor deze interruptie. Oké, okay, mevrouw de Groot, het kan niet. We moeten solidair zijn met elkaar. Dus... Nou, dan, uh, dan ben ik maar solidair. Ja, ik val niet in die hoogste groep, maar... Uh... Dat kan eigenlijk wel. Ik, worden. ik ja. vind het heel spannend. Oké, okay, mevrouw de Koon, dank u zeer. 0811-21. De zorg moet niet inkomensafhankelijk zijn. Gewoon een gelijke prijs. Michiel zei, zeg mij, uh, hashtag zorgpremier. Ik ga mijn eigen zorgspaarpot vullen. Dat heb ik vaker gehoord vandaag, dat idee. Jan Ottens zegt, Eerdmans, vroeger betaalden we voor een particuliere ziektekostenverzekering toch ook 6000 euro per jaar. Oude tijden. Pim van geest: Eerdmans, het is gewoon ordinair kiezersbedrog. Voor mij geen VVD meer. En Tulp zegt, ik zeg, als de zorgpremie zo hoog wordt, laat mensen dan meer kiezen waarvoor ze premie betalen. Eh, vele reacties op Twitter. Zometeen de SP, eh, zelfs de SP was het te gortig. Nou, dan vraag ik u. En datzelfde geldt voor de vakbonden. Die vinden dit ook een werkelijke, eh, ja, een, een, een, een, een, een totaal eh, over, overtrokken situatie... waarbij de is rekenen eh, vele, vele malen meer gaan betalen aan zorgpremie. Het, eh, het land lijkt een klein beetje te ontploffen. Eh, Ronald Nijenhuis uit Sandam. Goedenavond. Ik eh, zou voorstellen dat iedereen eerst maar eens begint met de werkelijke prijs te betalen. Want ook nu nog moeten de hogere inkomens wat meer betalen. Maar dat blijft uiteindelijk toch nog steeds een gesubsidieerde prijs. Ja, nee, dat, dat is ook zo. Dus laten we eerst dan eens beginnen met het daadwerkelijk vast te stellen wat het kost een, een, een bepaalde ingreep. Ja. Dan kan je ook gaan kijken. En dan pas kun je ook zeggen of je veel of weinig betaalt. Want ik denk als je ziet wat je een, voor een bepaalde ingreep uiteindelijk betaald is het natuurlijk nog een schijntje. Nou, je kunt ook zeggen, schaffen heel die premies af. En iedereen betaalt gewoon wat hij moet betalen. En, en, en misschien dat onderkant wat meer wordt gesupplied. Exact. Ja. Exact. ja dus je zou moeten zeggen, iedereen betaalt gewoon... Want jij had het voorbeeld van dat brood. Nou, helemaal mee eens. Maar dan betaal je gewoon 25.000 euro voor je operatie. En dan wordt aan je inkomen gekeken. Waar ja. deel je daar uiteindelijk? Van. Maar dat is zielig voor, voor, voor zwakke mensen. Dat, dat is natuurlijk zielig. Z uh, zwak, zwakke Z zwakke mensen, die mensen die vaak ziek zijn. Ja. ja, nee, die zitten dan in het systeem en die krijgen dan alles terug. Oh, die krijgen alles terug. Dat zou je kunnen doorrepareren. Dank je, Ronald Nijhuis. Ik moet naar Sharon Gersthuis, want zij is Tweede Kamerlid voor de SP en zit in een debat. Kom er even uitgaan. Uh, Sharon, een, een hele goedenavond. avond. Goedenavond. Sharon, jij bent blij zeker met het nivelleringsgeweld wat dit kabinet op ons loslaat. Maar het gaat SP ook weer te ver aan de andere kant, begrijp ik. Ja, ik kan me natuurlijk niet vinden in de manier waarop u dat verwoord, dat ik mij verheug over nieuwe leeringsgeweld, ik ben nooit voor geweld. En uh, nog afgezien daarvan is, ook zinloos is, ook, geweld, hè? is er ook geen uh, echte nivellerings... is er niet echt nivelleringsgeweld. Er wordt wel wat uh, geniveleerd. Nou, nou, nou. Sharon. Er wordt zeker wel wat geniveleerd. Maar meneer Rutte heeft vandaag ook zeer zijn best gedaan... om aan de boze interrupties van Pechtold en Wilders en Bela ja. uit te leggen... dat de hoge inkomsten maar een heel klein beetje op achteruit gaan... Nou, we hebben het net inkomens, maar maar een heel klein beetje op vooruit. Dank We hebben het net uitgerekend met Independer. Het komt uiteindelijk op de wat hoge inkomens neer, op meer dan euro euro netto betaal je meer per jaar aan, uh, aan premie. Ja, nee, het is inderdaad wel zo, dat is uh, terecht, dat er voor een, een vrij grote groep mensen die ook weer niet een overdreven groot inkomen hebben. Precies. dus Niet overdreven hoog inkomen. Nu wel een heel erg uh, gepeperde rekening komt te liggen. Ja. En ja, wat Emiel Roemer vandaag een paar keer uh, heeft gevraagd aan uh, uh, zowel Samsung als aan Rutte... is waarom hebben jullie er nou een soort van kapje op gezet? Hè? Waarom is het nou niet zo dat de mensen die echt heel erg rijk zijn... dus de mensen die bijvoorbeeld een paar miljoen per jaar verdienen... dat die gewoon, he, dat dat daar nog wat meer voor stijgt? Dat, levert geen, dat, dat levert geen zak op, hè? Nou, dat levert natuurlijk wel, uh, dat levert wel wat op. En de, als je het principeel wil aanpakken ja, en je wil, niet, je, wil dit, ja, je, wil, je wil ervoor zorgen dat. Maar dan jaag je de, de laatste miljonair, miljonair ook nog het land uit, uh, Nee, Sharon. dat denk ik niet. Want de laatste miljonairs die zijn in Nederland nog steeds in een vrij groot gezelschap. Dat is vandaag ook in het nieuws geweest. Hè. De, de miljonairs quote, ja. in Nederland zijn de afgelopen jaren weer een beetje rijker nou, geworden. Nou, gelukkig. Er gaat toch een ja. vlag uit? Ja, dat is toch mooi? En uh, ze zijn er ook zeker niet een aantal gedaald. Hmm. Uh, dus ze zijn juist een beetje rijker geworden de afgelopen jaren. Maar... maar weet je, wat ik wel met u ja, eens ben ja. is: kijk, nivelleren is geen doel op zich. Dat is gewoon niet zo. Ook niet van de SP meer? Uh, nee, zeker niet. Uh, je leert omdat je wil dat de uh, voorzieningen waar mensen echt gebruik van moeten maken... en zorgen ze daar maar, zeker uh, eentje ja. van, onderwijs ook, wonen, et cetera... dat doe je omdat je anders, uh, als je dat niet doet... Die, die voorzieningen of die plichten voor mensen niet meer bereikbaar houdt. En dat zou ja, een zonder uitgangspunt dan ja. je op Den Haal destijds, uh, zeker. Uh. He, he, he, he heeft, uh, heeft Rutte zitten slapen? Nee, absoluut niet. Ik denk dat de VVD heel scherp heeft onderhandeld. Hoe kan dit Maar dan? ze hebben wel samen met de Partij van de Arbeid ook voor gekozen... om dus zeg maar niet de allerhoogste inkomens uh, uh, hier uh, ook onder te laten vallen. Nee. En ja, dat ja. in onze ogen gezorgd dat er gewoon voor... dat er een onevenredig groot rekening ja. terecht komt... bij de mensen ja. die niet overdreven rijk zijn. Sharon Gesthuizen, dank je wel. Tweede Kamerlid voor de SP. U kunt nog net meedoen. 21 weg met die inkomensafhankelijke zorgpremie. Sowieso laat mensen betalen voor dezelfde behandeling... hetzelfde, hetzelfde of het prijs, Frank Schrijen uit Boksmeer. Ja, Joost, goede avond. Die mevrouw die zei straks: dat het, uh, is het verplicht om verzekerd te zijn? En volgens mij is het dat niet. Maar uh, zij zei van wel. Maar ja. volgens mij staat dat nergens. Ik krijg wel een boete. Maar nou heb ik nog een vraag: is, hmm. ik, kan je je ook in Duitsland laten verzekeren? Ja, ik woon naar België, maar jij wil naar Duitsland? Ja, we zitten hier vlak bij uh, Kleef ja. en Goch. En, en, en, nou, je eens. Ja, ik zou zeggen, we leven ja. in Europa. Laten we dan in dat, in godsnaam, die, pro, die, die, die vruchten plukken van Europa. Ik, ik bedoel, Jozef, je zei toch een provincie van Duitsland. Dus Daarom? Uh, maar, maar kan dat? Ik weet het niet, Frank. Ik kan, ik, ik kan het nog net even vragen. Ik weet of de independent hangt. Ja, hier nog weet hangt. het ook niemand. Dan weten we het zo meteen. Dankjewel Frank, blijf luisteren. Uh, Michael zegt mij, Eerdmans eens, sommige dingen moet je niet privatiseren, waaronder zorg en gas en licht. Hashtag WNL. We kijken of Ruud Martens nog even te bereiken is. Maar uh, we gaan verder met, met vele... Oh hij is er, dat vind ik leuk. Uh, Ruud, even die vraag van net, uh, van meneer Schrijen. Ja dat klopt, dat, uh, dat kan niet. Als je in Nederland een inkomen hebt en je bent woonachtig in Nederland, dan ben je verplicht voor de basisverzekering om in Nederland te ja. verzekeren. Ja, wat je aanvullend doet, dat is natuurlijk allemaal uh, aan jezelf. Maar dat is de basis, zeker moet je in Nederland zijn. Jammer. Ik nog even één corrigeren, want er werd net fout oh. gezegd. Oh. Um, de uh, verhoging voor tweemaal modaal is per persoon 1572 euro. Ik okay. had het over een gezin met twee mensen ja. die twee keer modaal ja. hebben, dan ja. is het 3100 euro. Maar ja. dat is niet per persoon. Nee, dus goed dat je het zegt. Twee keer modaal, maar wel twee, twee keer 1500. Dat komt op die drie, ruim 3000 uit. Dank Klopt. je Ruud Martens nogmaals. Zeer goed. Uh, Michael zou ik zeggen, die had ik, die had ik al getweet. Johan twittert bij bij Eerdmans wordt het verschil tussen bruto en netto inkomen ook niet heel erg groot als belasting daalt. Maar de premie stijgt. Um, er komt veel binnen moet ik u zeggen. En ook best wel veel mensen die het niet mee eens zijn. Steven Tax uit Leiden, goedenavond. Goedenavond. Vertel. Ik, uh, nou, ik ben het daar niet mee eens. Ik vind op zich dat uh, de rijken iets meer mogen betalen uh, voor hetzelfde product dan, uh, uh, dan mensen die wat minder geld hebben. Maar in dit concreet geval uh, denk ik dat uh, meneer Rutte eigenlijk heel slim gedaan heeft. Maar ja. hij heeft op veel punten uh, zijn, uh, uh, zijn zin kunnen krijgen. Daar heeft hij wat we moeten inleveren. Maar dit concreet geval van een zorgverzekering op deze manier uh, belasten. Dat, is, dat weet iedereen dat het ridicul is. En dat het ook nooit zal gaan gebeuren. Dat komt er niet doorheen. Maar doordat nee. hij dit ja. op deze manier een soort van gegeven heeft. Een of andere punten die wel redelijk acceptabel zijn, ook voor linkse partijen. Daar ja, zijn punten kunnen pakken die wel uitgevoerd zullen worden. Maar Steven, dit dat zet wij, de hele VVD uh... op zijn kop. Ik bedoel, er zijn nu al afdelingen die willen een spoed, de congres. Er zijn ja, al opzeggingen dat maar, binnen. Ik denk, dat de, ik denk dat ze ook heel verbaasd als gehoopt hadden... dat de VVD, die uh, toch uh, bekend zijn als de mensen die daar lid zijn... Uh, iets slimmer zijn dan misschien de mensen die van, uh, van de PvdA-lid zijn... Uh, zouden doorzien dat dit een, een, een opzet is om wel hun punt te kunnen scoren. En, mm. uh, nou... Nee, dat is een ik dat dit niet gaat, uh, gaat Dit gebeuren, zal niet dit gebeuren, dit niet mag niet gebeuren. Maar we moeten met z'n allen naar Den Haag maar zien, Steven. Dat zou kunnen, een hete herfst hoop, op het Binnenhof. Ik hoop dat ze zich stilhouden en dat ze weten dat dit een trucje is om... Ja, dat zeg het punt van de VV door te krijgen en dat zien dat dit natuurlijk een... Uh, een nou. opzet is waar de TVA met oog ogen open intrapt. Alleen helaas, een geweld van eigen partij ook. Dat is niet de bedoeling. Dank je, Steven. Een strategische opmerking voor jou erbij. We zijn er alweer bijna doorheen, Jean-Pierre, zeg mij. Maar, Eerdmans, ik woon in België en ik werk in Nederland. Ik ga naar 450 euro per maand en gebruik niet eens zorg in Nederland. En Wim Dorsman zegt mij, met, met, met, met dank Wim... je auto kan je wel verzekeren in het buitenland. Nou, dat dan weer wel. Vele reacties. Dank aan Sharon Gesthuizen nog uit de Tweede Kamer... voor deze stelling en haar reactie. Straks gaat naar avondspits. Wat rustiger vaarwater komen deze zender met kunststof. Daarin hemmend organist Carlo de Wijs. Morgenochtend is het tijd voor vandaag de dag. Wat WNL betreft vanaf 7 uur op Nederland 1. Daarin te gast. Econoom Alex Klein over het debat in de Tweede Kamer. En Kim Kutter over lifestyle. Vanaf 7 uur dus Leonie ter Braak op Nederland 1. En morgenavond zijn wij er weer terug met misschien wel weer een Haagse stelling. Dat kan zomaar gebeuren. U hopelijk bent er weer bij met Twitter en per telefoon 0800 1121. Ik zeg het maar, zet u maar schoon in uw telefoon. Dan kunt u ons direct bereiken. Dank aan alle bellers, alle luisteraars en natuurlijk de twitteraars. Wens u een heel fijne avond en graag tot morgen bij Avondspits. Altijd kleine dingen. Afspraken niet nakomen dingen vergeet. Hoe kun je nou zo dom zijn? Samen zijn. Hoe doe je dat eigenlijk? Dan ben ik ook ondertussen aan het zoeken. Wat heeft hij ook alweer? Wat ik vervelend vind. Zondagavond om 9 uur in Holland Doc Radio. Deel 3 van een cursus Samen zijn. Het klassieke verhaal. Bloed, zweet en tranen. Ja, ik voel me echt goed. Zondagavond, 9 uur in Holland Doc Radio. Maar stel dat hij morgen met een ander vandoor zou gaan. Samen zijn. En dan krijg je dus een zinsneden als... Radio 1. Maar jij doet altijd dit. Het nieuws van alle kanten.